Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In het hele land zijn oorlogsslachtoffers herdacht met twee minuten stilte. De nationale dodenherdenking was traditiegetrouw op de Dam in Amsterdam. Daar legde koningin Beatrix en prins Willem-Alexander even voor acht uur een krans bij het Nationaal Monument. Daarna hield burgemeester Van der Laan een toespraak en werden de kransen gelegd. Van der Laan zei dat Nederland rekenschap aflegt aan de doden en altijd moet onthouden wat er is gebeurd. Hij noemde het een open zenuw dat er in de Tweede Wereldoorlog 61.000 Joden uit Amsterdam zijn weggevoerd. De staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Hij ligt morgen in Breda zijn kandidatuur toe. Bleker is de zesde CDA die zich opwerft voor het leiderschap van de partij. Dirk de Vries wordt zijn campagneleider. Vandaag meldde Kamerlid Madeleine van Torenburg zich ook voor de race. Het CDA-bestuur bepaalt morgen welke kandidaten mogen meedoen aan de verkiezingsstrijd. Maandag worden de kandidatenlijsttrekkers gepresenteerd in Rotterdam. Daarna gaan ze meteen in debat. Bij een ongeluk op Eindhoven Airport zijn vier mensen gewond geraakt. Een sportvliegtuigje kwam bij de landing naast de baan terecht. De piloot van het toestel is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De andere inzittenden, een vader en zijn twee kinderen, raakten licht gewond. De vlucht was een initiatief van de stichting Hoogvliegers die ernstige zieke en gehandicapte kinderen een leuke dag wil bezorgen. Een van de kinderen was door de stichting uitgenodigd voor de vlucht. De politie heeft in een huis in Rotterdam bijna 900.000 euro gevonden. De politie had er een tip over gekregen. In het huis in de wijk Kralingen werd ook een vuurwapen gevonden. De bewoner is aangehouden. Het geld en het wapen zijn in beslag genomen. De politie van Rotterdam wil nog niets zeggen over de tip en over waar het geld vandaan komt. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht neemt de kans op regen toe. Morgen bewolkt en vooral in de zuidelijke helft van het land regen. Tot maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Zie het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 biets op je radio. En natuurlijk ook tegenwoordig op het digitale televisiekanaal. Tenminste als je gewoon lekker sigcho hebt. En ja, hier in de regio van Zandvoort woont. En anders luister je gewoon gezellig mee op onze livestream. Die te vinden is op www.cfmzandvoort.nl. Genoeg gepraat. We hebben vanavond heel veel nieuwtjes. We gaan even kijken over Love Generation. Want ja, die hebben een feestje te vieren. Ja, Mysteryland Dat heeft ook goed nieuws. Altijd leuk in deze... Voelige tijden. Ja, en Heroes of House Music. Het komt binnenkort na de escape. Wanneer precies wat er gaat gebeuren, ja. Ik heb het hier voor me en ik ga je er straks meer over vertellen. We gaan ook even kijken, want binnenkort komt ook Pacha Festival. En ja, ze hebben ook een hele leuke Ibiza Hippie Markt. Wat dat gaat worden, ja. Gewoon hier blijven luisteren, komt het vanzelf allemaal voorbij. Natuurlijk, zoals gewend... Elke vrijdagavond rond die klok van 10 voor 10, de one and only See It Party Kite. Hij valt voor de vrijdag en zaterdag een beetje tegen, maar ja, wat wil je na zo'n spetterende in de dag? Ik denk dat de meesten er nog aan het bijkomen van zijn. Maar die zondag, die is leuk. Dus ja, ik zeg één ding. Gewoon lekker hier blijven luisteren achter die radio. En zetten we gerust wat harder, want we hebben een lekkere nieuwe muziek. En de jur is weer zo één. Op mijn Beats Junior Rogers met chocolate Daar ben ik toch ook gek op Five MS on Ja, zo'n zo ja, grijze, grauwe dag. Als het vandaag was, is het maar één ding leuker om te vertellen: dat we ook goed nieuws hebben. Ja, Mysteryland. Je weet wel dat hele leuke feestje wat de 25e van augustus dit jaar plaats gaat vinden in de Hallemmer Meer. Ja, op vrijdag 27 april verscheen in de media het bericht dat in het nieuwe bezuinigingssport van de Tweede Kamer de BTW op podiumkunsten terug gaat worden van 19% naar 6%. Ja, dat scheelt nogal. Op basis van gedaan uitspraken van minister De Jager en minister Rutte heeft de ID&T besloten de kaarten voor Mysteryland 2012 al tegen het 6% BTW tarief aan te bieden. Dit betekent dat de kaarten geen 75, maar 67 euro gaan kosten. Bezoekers die al kaarten in de voorverkoop aangeschaft hebben, krijgen 8 euro teruggestort op hun rekening. En daar hoeven ze helemaal niks voor te doen. Nou, scheelt toch weer een paar biermuntjes. Ja, de organisatie realiseert zich dat de 13% extra op het kaartje echt veel gevraagd is van de bezoeker. En heeft zich altijd fel verzet tegen deze belachelijke maatregel. Waar de bezoeker voor op moet draaien, dus. Goed nieuws dus dat deze maatregel nu wordt teruggedraaid. Ja, de kaartverkoop voor Mysteryland start vandaag, zaterdag 28 april dus Om 10 uur exclusief via Mysteryland.com De toekomst is van iedereen, maar dit is jouw moment Tot zover een nieuwtje over Mysteryland Gauw door naar de muziek En dat doen we met deze lekkere plaat Henry John Morgan Met Destination of Love Hou deze plaat in de gaten wat die gaat groot worden deze zomer. Tot aan 11 uur. Zie het. Op jouw CfM. In een 2012 jasje gestoken. Nou, als dat uh, geen hit wordt met Benny Benassi, de producer inmiddels uh, van vele platen van Madonna. Ja, die doet het goed hoor, die jongen. Ja, wat ook goed is altijd. Heroes of House music. 11 mei alweer in de Escape in Amsterdam. De lampen knipperen rustig, de drank vloeit rijkelijk, het publiek stroomt gelijkmatig binnen en de DJ draait de fijnste groovy vocal platen. Langzaam wordt het donkerder en gaan de decibellen en beats per minuut langzaam maar zeker omhoog. De visuals bereiken langzaam haar eerste climaxen en big room house muziek voert de boventoon. Gedraaid door de Heroes of House Music. Wel een beetje poëtisch over de vrijdagavond. Ja, Lucia Voort is al jarenlang een begrip in de Nederlandse dance scene. Al jarenlang draait deze man mee aan de top van de Nederlandse jogs. Hij heeft in de, al die jaren het vermogen gehad om zichzelf continu te blijven verbeteren... en muzikaal te laten inspireren door nieuwe muziek. Maar altijd met dezelfde passie voor house. Met zijn eigen evenement kan Lucien laten zien wat zijn perceptie is van een clubnacht anno 2012. Ja, op vrijdag 11 mei zal de Amsterdamse Escape Venue gelegen aan de Rembrandtplein. Wie weet het nou nog niet... ...opnieuw het decor zijn waar Heroes of House Music zal neerstrijken. De club waar Lucien al jarenlang komt en keer op keer de zaal in vuur en vlam weten zetten. Na het succes van de eerste edities in Escape Venue en de denderende editie in Bloomingdale, ...knalt Heroes of House Music door. Ja, Lucien Ford dus een rot in het vak en al jarenlang een vaste waarde in het Nederlandse clubcircuit. En verder buiten natuurlijk... Met zijn hit Quadrofonica brak hij alweer 26 jaar geleden door en nog steeds gooit hij grote ogen met zijn productie en natuurlijk zijn vele DJ-kicks elk weekend. Met zijn eigen event Heroes of House Music gaat hij nu een exclusieve 3 uur durende set verzorgen in Amsterdamse meest bekende house-tempel, Escape Venue. Maak jezelf klaar voor een avond waar het woord magisch centraal zal staan. Ja, dan wil je natuurlijk vast wel weten, gaat hij alleen die 3 uur draaien of komen er nog meer eh, DJ's? Nou, ik heb hier de lijnen voor je. Luché Voort natuurlijk met zijn drie uur durende set. Lucas Cravel, Michel Lima, Andy Jones, MCG. En de Fabulous Angels on Stage, die komen ook gezellig langs. En de VJ deze avond is Juri. Ja, dan gaan we kijken voor aan de kaarten, want de eerste 200 ticketkopers hebben mazzel. Voor slechts 5 euro kan je erbij zijn. Nou, dat valt nog eens mee een avondje uit. Regular tickets uh, kosten 10 euro, die vallen ook natuurlijk nog mee. Ja, en de tickets die zijn te koop via your-republic.com en alle Primera winkels. Ja, wil je de avond vanaf het vip deck in Escape Venue beleven? Inclusief drank, een eigen tafel en persoonlijke service. Tafels zijn online te reserveren via tableservice at yourrepublic.com. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En als we zeggen nieuwe muziek, nou dan is het ook echt nieuw. Maar wat dacht je van DJ Silence? Misschien ken je hem nog wel. Shake your uh, shake that ass. Shake that dat zeg ik Hier zie je het Tot aan 11 uur De leckest beats Check 9. Zie... Jouw 7-M zond met Roger Sanchez en Flashing Light. En de 4-DK uh, Silence met Shake It. Mocht je nog niet wakker zijn, nou dan ben je het zeker wel geworden van deze plaat. Wat een knallen van een plaat. En ja, wat ook een knallen gaat worden, is aanstaande zondag viert de organisatie het tweejarig bestaan van Love Generation in Beach Club vroeger. Al twee seizoenen zet het concept de Beach Club op zijn kop en hebben grote artiesten als Lepig Luke. Don Diablo, Benny Rodriguez, Hardwell, Shermanology en Quintino de Refuge gepasseerd. De line-up voor aanstaande zondag ligt er, er niet om. Shermanology, Quintino, Roog, Mark McRowland, Rowan Doors, Brian en Santos, Razoon, Biggie, Kootcrib en MC Dirty B. Nou, dat zijn geen kleine namen dacht ik zo. Ja, dan heb je wel tickets nodig en deze tickets zijn verkrijgbaar voor slechts 12,5 euro. Via Easy Ticket en Ticketscript en alle free record shops. Wil je meer informatie? Dan kun je even surfen naar de website www.lovegeneration-event.com Of naar de Facebookpagina Love Generation Events. Ja, het weer. Het ziet er naar uit dat zondag de zon gaat schijnen. Mocht het weer niet helemaal meewerken... ...of met wat koudere temperatuur... ...dan wordt er een grote tent geplaatst. Waardoor de temperatuur gegarandeerd zal stijgen op het strand. En ja, als je ziet naar deze namen... ...daar kan gewoon niet misgaan. En ja, ik hoorde net al de naam Lebek Luke hier zo voorbij komen. Dat brengt me gelijk bij de volgende trek. Als je Chesto hebt en Mark Knight... ...samen met de vocale van Dino... ...dan krijg je een hele mooie trek. Beautiful World. Als je dan ook nog eens zegt... Mijn naam is Lebek Luke en ik wil er graag een remix van maken. Nou, dan zit het helemaal snor. Daarom deze nieuwe release: Kesso Mark Knight Beautiful World in de Lebek Luke remix. Hier natuurlijk op jou zie je het. Daar is En hou hier rond die klok van 10 voor 10. The one and only see it party guide. In de tweede uur een hele leuke exclusieve catmix. The if you close your eyes, it's a beautiful world. if you close your eyes, it's a beautiful world. Van de wereldpremière van het Pacha Festival in Amsterdam is enthousiast ontvangen. En liefhebbers kijken rijkhalsend uit naar zaterdag 19 mei 2012. De dag dat wereldstellen als Luciano, Pietong, Bob Sinclair, Goldfish en Sunny James en Ryan Marciano, Carl Craig en Dennis Verre naar het Amsterdamse Java-eiland afreizen. De boel is flink op zijn kop te zetten. De voorbereidingen zijn in volle gang. De shows en de go worden zo op elkaar afgestemd... dat het Amsterdamse Java-eiland voor één dag in een mini Ibiza wordt omgetoverd. Ja, verdeeld over vier podia staan meer dan 27 veelal internationale acts... die jouw Ibiza-liefde beantwoorden met een interpretatie op de Ibiza-sound. Je hebt natuurlijk onthouden dat Cadenza Vagabundos... pure Pacha, Defected in the House... en de Pacha Mainstage met live acts zoals Coldfish en Hartzell... Future Candy Dolfer en Sander Kleineberg met een speciale VJ-DVJ-set uh, uh, uh, jouw festival op zaterdag 19 mei compleet te maken. De timetable en area-indeling zullen in de weken uh, voor het festival bekend worden gemaakt. Wel kan de organisatie nu al iets verklappen over de Defected in the House area? Ja, Het befaamde Engelse Defected in the House positioneert zich tijdens het PES festival namelijk op de exclusieve boot. Dit prachtige partyschip zal aanmeren bij het Java Eiland en worden omgetoverd tot een volwaardige area. Bij mooi weer zal het dak van de Pure Liner worden geopend en is het exclusieve air station op het water. Gedurende het festival vaart de boot 3 maal een uur lang over het Amsterdamse ei om daarna weer aan te meren bij het Java Eiland, zodat je direct verder kunt feesten op het Pasha festival. Een unieke, unieke Pasha-beleving, al zeggen we het zo zelf. Ja. Als je aan Apache denkt, dan denk je ook gelijk aan de beroemde hippie-markt. Nou, dat is voor iedereen wat wils. En alle bekende merken die je op je tegenkomt, die ga je hier ook te terugvinden. Ja, de voorbereidingen en vooral ook de ticket is in volle gang. Er zijn nog een beperkt aantal tickets verkrijgbaar. Voor een ieder die vastberaden is om het festivalseizoen op onvergetelijke wijze te starten met de primeur van het Pasha Festival, een raad de organisatie je sterk aan om deze beleving zeker te stellen. Met de tickets voor 55 euro, exclusief een pre-sale fee. Kaarten zijn online te bestellen via PayLogic. En ja, de volledige lijnen even rustig nalezen. Informatie over de tableservice, jezelf verliezen in de pre-beleving met de vele video's van de diverse artiesten. En het enthousiasme nu alvast extra opgekregen Met de vele Pasha Festival updates. Open dan je browser en surf naar www.pashafestival.com. Tot zover de nieuwtjes. Zometeen meer nieuwe muziek. Nu eerst door met de nieuwe van Patrick Hagenaar. Where my hose at? En er komt echt SO aan hoor. The See Party Guys. Dijk Freaks invice Pirupa uit Italië en Lauhaus. Vanaf 11 uur ben je welkom in de Air in Amsterdam. En ja, de kaarten 12 en al 12 euro exclusief fee Naast Pirupa staat in de Air 1 a Lauhaus, Ferro, Jason Shea en Pete Bandit. In de Air 2 staat Bandje Bandje. Dan kun je vanavond ook naar het station Golden in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je ook welkom hier. Kaarten zijn hier, 12,5 euro, exclusief fee. In de lijnen Brian Chandro en Santos, Dennis van der Geest, Mark McRoland, Miss Sugarware, Richie Romero, Tech, Robert Feelgood, Mixstar, Angelo Ravelli, Le Blas, Jada Silva... en Cassica on percussion... en de sexy Mr. S on sax. En de MC is deze avond Prime... en de Golden Models, ze zijn ook gezellig aanwezig. En de VJ deze avond... dat is Juri. Ja, op een bevrijdingsdag... kun je naar een leuk bevrijdingsfestival gaan... ga je liever naar een leuk feestje? Dat we ook natuurlijk... Brainwash in the Escape... elke zaterdagavond. Vanaf 11 uur ben je daar welkom... en de line-up... Ja, Salesforce Residents, DJ Raimundo, Tamor, Jetro Kalung, Sexy Mr. S en MC Vika Kova In de Eclectic Deluxe vind je Danny Canova Die minimale leeftijd is 21 jaar en ja, de kaarten zijn 16 euro zoals elke week Ja, je kunt ook naar het feestje Madhouse Motherfuckers, ja dat hoor je goed Dat is in de Panama, altijd gezellig en de kaarten, 10 euro exclusief. Fee. Of aan de deur, je weet het, dan ben je meer kwijt. 15 euro. Kaarten zijn te koop via Sea Tickets in de line-up. DJ Jean. Onder voorbehoud uh, komt daar Ben Sanders. En dan nou, gaat hij een welbekende hit van DJ Jean zingen. Willy de glitz. Via Laurens. Lucky Charms featuring Joshua Kane. Richie Romero. Pau Kishiri, Tony Chacha, Miss Sugarware, Quentin, Jeroen Post, Mixstar, Asino, DJ Spider, Smash and Aris, Ronnie Ramsa, Alfonso, Denta en MC's Booksy, Aris en City. Ze zijn ook gezellig aanwezig. Wil je meer informatie of nog eventjes die line-up een keertje bekijken? www.panama.nl Ja, dan gaan we naar de zondagavond. Dan gaan we gezellig naar het Bloemendaalse strand, want dat zijn toch de feestjes die je toe doen dit weekend King of Drums vind je deze zondag bij Beach Club Bloomingdale Vanaf 4 uur ben je er welkom en het feestje duurt tot 12 uur s'nachts Kaarten zijn 16 euro exclusief via en ja, de line-up Gennaro en Villa, Chucky, Michael Mendoza, De Livio Riven en Aaron Kill En De Ancho Het wordt gehost bij MC Roga en Jetro Ancotta Hij is hier ook aan het trommelen En de sexy Mr. S, die komt hier gezellig met zijn saxofoon ja, je hoorde net al eerder, Love Generation, de 2 years anniversary bij Beach Club vroeger. Vanaf 2 uur ben je welkom en ja, 12,5 euro kostte de kaart in de voorverkoop. We hadden de lijn vol: Quintino, Shermanology, Mark McRolland, Roog, Brian Chandro en Santos, Rule en Doors, Razoon, Biggie, Cootgrip en MC Dirty B. Dit was de party guide voor deze week. Goudor door met deze knallen van een baat. Een van mijn persoonlijke favorieten. Alex Costa. It was zometeen. Na de klok van 10. Zien we jullie graag weer terug. Met een exclusieve guest mix. Van niemand minder dan. Eddie Tonek. Dit is Ziet op jouw ZFM.